Laat zijn. verdieping. Ja, oei. Eerste verdieping. Van de directeur. Ja, kamer van de directeur. Bent u al eerder, burgerd? Ik wel. Weet u wat nou een mooi plaatje voor mij zou zijn? Nou? Hier in de loge bij het telefoontoestel. Moet u eens kijken. Dan hoef ik ook niet al die trappen op te klimmen. En als Wichtbal ziek is, kan ik zo inspringen. Daarachter zit Wichtbal.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 Pas maar een zeg beetje maar, op wat je bent. Ja, wat je daar hebt, is mijn bureau. Klaar? Nog niet. Vanmiddag. Jij bent al geïnstalleerd. Ik ben al aan het werk. Wichtbot is ziek. Die man, daar krijg ik nog eens wat van. Wat heeft hij nu weer? Hoofdpijn. Hoofdpijn? Dit keer geen pijn in zijn rug? Heb je het al aan Bavelaar gemeld?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 Er is zo ontzettend veel te regelen met zo'n verhuizing. Is er nou nog sprake van dat u hierboven komt wonen? En dan zeker elke ogenblik het bureau over de vloer. Dat wil balk nu wel, maar ik piek er niet over. Ik piek er niet over.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 Nobody knows you. Dag meneer Koning, dag meneer Slofstra. Ik mag van meneer Balk bij de telefoon zitten. Mooi. Is er al iemand? Meneer Balk. En ik zal mijn long lost friend En? Wat zeg je ervan? En hij zag dat het goed was. De heren verhuizers willen weten waar ze met onze spullen naartoe moeten. Hier naartoe natuurlijk. Alt. Ja? Wijs jij ze de weg? Ik ben al bezig. Ik had verhuizer moeten worden. Morgen, heren. Morgen, meneer. Nobody knows you when you tell.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 die moest oorzetten en dan moest ik die derde in de dan bent u daar nog en dan Los, ze meestal ja met slofstra